En er staat een file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen Afrit Berg en Roderijs en Delft-Zuid, 4 kilometer. De politie heeft bij Delft-Zuid drie rijstroken laten afsluiten... en ook de afrit Delft-Zuid is dicht. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Diverse caravan- en campermerken tonen de nieuwste modellen... tijdens Dordrecht Open. Zaterdag 3 tot en met zondag 11 september. Dagelijks geopend van 11 tot 6. Gratis parkeren en gratis entree. Surf naar doordrechtopen.nl Je blijft ontdekken. Dat is dit jaar het thema van de 50PLUS-beurs. Kom van 13 tot en met 18 september naar Jaarbeurs Utrecht...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 Over een klein kwartier is topchef Robert Kranenborg te gast... en met hem gaan we praten over de documentaire over El Bulli, Het eerste restaurant dat moleculair gekookte gerechten serveerde... en daardoor een ongekende ruisje op gang bracht. Maar hoe lekker is het nou eigenlijk? Daarna een gesprek over de, ver de verstrekkende gevolgen... van het ingrijpende besluit van Turkije... alle diplomatieke banden met Israël door te snijden. En tegen kwart voor tien... bekommentarieert ecoloog en wolvenliefhebber Roland Vermeulen... De signalering van een wolf dichtbij Arnhem is het dier inderdaad terug in Nederland. Voor het eerst sinds 1897. Maar beginnen met het wat en hoe van angstcultuur. Aan de leidersweg van de voormalige burgemeester van Schiedam, mevrouw Verver van de VVD, komt maar geen einde. In juni moest zij het veld ruimen omdat ze werd beschuldigd van belangenverstrengeling en machtsmisbruik. En deze week stapten alsnog drie wethouders op na vernietigende conclusies in een onderzoeksrapport van BING. En dat is het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Voor de gemeente Voorschoten, waar zij ook burgemeester was... zijn alle berichten over Wilma Ferver mogelijk aanleiding... om haar naam te schrappen als straatnaam. Ook kan de oud-burgemeester vervolging tegemoet zien... omdat ze het onderzoeksbureau voor ingenomenheid verwijt... en een gebrek aan wederhoor. Over integriteit en macht van topbestuurders... en de angstcultuur op de werkvloer gaan we praten met Pieter de Jong. Hij is voormalig directeur van uitgeverij WPG. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh... Die mevrouw Verve die uh, zegt, het is een hetze. Hè? Uh, is dat nou verstandig? Ze zegt, hup naar de prullenbank met dat rapport van die Bing. Ja, nou, het is een beetje een klassieke reactie natuurlijk. Uh, de, de boodschapper van het slechte nieuws, die, uh, die wordt onthoofd of er wordt de integriteit van in twijfel getrokken. Uh, maar ja, als, als leiding en als leidinggevende moet je juist een zekere gevoeligheid hebben voor wat de omgeving je kan vertellen over jouw functioneren. En dat dus. is vaak iets anders dan woorden begrijpen, maar dat is gewoon goed in de gaten houden wat er leeft. Laten we eventjes uh, luisteren wat ze, hoe ze dat zelf zei donderdag in het radioprogramma Twee Dingen. Ik heb het recht om mij uit te spreken over um, uh, hoe ik het onderzoek heb ervaren, hoe ik het heb ervaren. Um, hoe ik lees dat er uh, um, uh, interviews zijn geweest en hoe ik lees dat er conclusies zijn dan mag ik natuurlijk, als het zo, zo ernstig uh, uh, zoveel consequenties heeft, dan mag ik daar natuurlijk iets van vinden. Ja, het is trouwens onwaarschijnlijk hoe vaak ze het woord ik. Uh, het gaat ja. echt alleen maar over ik. Ja, nou dat recht zal niemand haar betwisten. Er is ergens uh, iets van te vinden, nee. nee. Alleen er is toch een goed gezegde: als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Uh, kijk, je, je moet ook, vind ik, altijd even verder kijken. Je kunt uh, als ambtsdrager of leidinggevende hier een een casus belli van maken, een oorlogszaak, mm -hmm. een, een hoop hijsa. Maar het is toch een verhaal wat je in de, in de rest van je loopbaan uh, blijft uh, achtervolgen. Uh, er zijn in Nederland ook wel voorbeelden van. Neem een uh, Bram Peper bijvoorbeeld, die uiteindelijk zijn gelijk heeft gekregen. Maar uh, het, het, het persoonlijke verdriet, wat dat voor iemand in kwestie betekent... dat moet je toch ook als verstandig mens, zou ik zeggen... afwegen tegen het uh, arbitraire gelijk wat je dan nog via... Uh, media of een brief of een proces of whatsoever Je kunt binnenhalen. Ja, u, u schrijft een managementboek, voor leidinggevenden. dit soort dingen no, komen die daar ook aan de orde. Boeken. <laughs> ik heb een hele leven oh. leiding gegeven. Oh, nou ja, goed. En ik, uh, ik heb nu een klein boekje over, over de eerste honderd dagen in uh, maart uh, doen verschijnen. En uh, eind uh, deze maand begin uh, oktober verschijnt een boek, een grote boek, een kleine reisgids voor leidinggevenden. Ja, en worden mensen dan ook? Uh, Erop gewezen opgewezen dat ze in dit soort situaties terecht kunnen komen. En heeft u daar dan ook aanbevelingen voor? <laughs> uh, nou, ik, ik denk dat bijvoorbeeld uh, dat, dat boekje over de eerste honderd dagen... Uh, wat, wat is het belang van die honderd dagen? Het wordt algemeen erkend dat het toch belangrijk is. Terwijl het aan de ene kant natuurlijk absurd is... om iemand zijn kwaliteiten te kunnen beoordelen op de eerste honderd dagen. Waar heb je het over? Drie maanden. Uh, maar tegelijkertijd is het een soort stresstest. Uh, ik, ik noem het zelf een elandtest waarin ons nog wel dat verhaal dat Mercedes-Benz een kleine, kleine auto ontwikkelde... die in Zweden omver werd gelopen door een eland. Uh, is, uh, nee. Komt dat in het verkeer tegen? Uh, nee, community. niet tegen. Het was bijna een goede maar, verhaal. De, oh. Ze noemden het een elandtest, dat klopt. Maar de, dat beest de, stak daar niet over. Ze, ze reden om pilonnetjes heen om dat na te bootsen. En toen donderde op. Die, die ja En dat noemen ze de elandtest. De el -test. Maar uh, het zijn situaties die waarschijnlijk niet tegenkomt, maar die wel die in de eerste honderd dagen moet je presteren onder druk. Iedereen kijkt naar jou, alle ogen zijn gericht op kwata. En uh, dan zijn er dingen die je mo gewoon moet laten en er zijn dingen die verstandig zijn om te doen. En wat verstandig is om te doen bijvoorbeeld, want ik vind dat ik mijn lezer niet uh, met allerlei beschouwingen en een kluitje in het moet sturen, maar ook wat tips moet geven. Dat is toch je te verdiepen in uh, wat valt daar te doen. En niet, wat wil ik daar gaan doen? Dat zijn twee verschillende dingen. En ik denk dat daar, en uh, hm. u noemde net dat ik, ik, ik in dat uh, stukje interview. Ja, het gaat niet om ik, jij komt er voor die club. Dus daar begint het al mee als je komt. Nu even de constatering uit het rapport. Daarover, er was dus sprake van een angstcultuur. Wat ja. is dat? Zijn mensen dan bang voor hun baan? Wat, wat is het? Ja, ja, ja, denk het. Uh, ik, ik denk dat we allemaal uiteindelijk niet zo dapper zijn als er waar komt. Dus, ja. dus, dus laten we niet te snel wijzen naar uh, het gemeentehuis in Schiedam. Uh, en zeker als het onzekere tijden zijn, uh, onzekerheid over, over de toekomst, uh, dan, dan hebben mensen een hele natuurlijke neiging, ook, oh. ook uh, evolutionair, om uh, als groep bij elkaar te blijven. De, de, of zich dus, te conformeren aan de chef zich te conformeren, zeker in mobiliteit hè. ze worden onbewegelijk ja. uh, en, en meestal dat is het, heel verstandig dat is, dat is in termen van overleving heel verstandig maar daarmee wordt het probleem niet opgelost. Want die immobiliteit die leidt tot een steeds grotere onbewegelijkheid. Ja, totdat het niet meer kan. En dat zie je nu als voorbeeld. Maar erg was er dus sprake van een angstcultuur. En dat noem je zo. Omdat mensen dus een soort van terreur dus over die andere mensen uh, uitstorten. Of is dat niet zo? Nou, ik denk... Geestelijke ik, ik, terreur. Ik, ik, ik ken de situatie in Schiedam uh, niet, niet van nabij, de, Maar... Uh, ik, kan me niet, ik, ik denk dat een, een dergelijke gemeenschap... Uh, ze kwam ook binnen met de bijnaam de Witte Tornado. Dat is niet een, een aanduiding, een bijnaam waarvan je zegt... Van, dat duidt op een sterk bindend karakter. Hè? Hm. Uh, maar het, het straalt nog wel een soort daadkracht het, uit. Het straalt daadkracht uit, maar de vraag is... Oh, nou. <laughs> wie, wie het eindelijk... De, de tornado laat toch brokstukken achter meestal. Ja. Uh, maar, maar los daarvan, ik, ik denk dat Ischidander toch een cultuur geweest is... van, uh, waarin het niet echt opschoot... Dat lees je nu ook in de krant. Een gemeenteraad van 35 mensen, dacht ik. Veel partijen. Een, een, een wat divers gezelschap. Onzekerheid. Ongetwijfeld heeft men daarom gedacht... wij benoemen een witte tornado... Die gedachten kan ik me voorstellen. Ja. Ik denk dat dat dus nu net contraproductief is. Je ja, maar dat, beetje, dat je maar... de angstcultuur wel de, dus kan regeren over je ondergeschikte. Dat begrijp ja. ik nog. Maar een gemeenteraad is het toch voor bedacht om te zeggen... het is allemaal lekker met u mevrouw. Maar uh, volgens mij klopt het niet. in dit en dat en zo en zo. Ja, maar ik denk dat je dan dus komt bij... als je dan een tamelijk homogene gemeenteraad zou hebben... of homogeen is een groot woord, maar wat meer uh, solide en dat zie je ook in bedrijven en organisaties... dan komt er veel sneller een terugkoppeling van het management... of de gemeenteraad. Uh, zeggen we, ho ho, zo doen wij hier niet. Uh, u kunt gaan. En er zijn talloze maar voorbeelden. Maar kennelijk ze dat dus niet. Nee, omdat denk ik er te weinig uh, onderlinge samenhang was... waardoor iedereen zich een beetje alleen voelt. En het, het sprookje van de, de Chinese keizer en het jongetje... dat zegt van, hij heeft kleren al. Nee. Het sprookje vertelt niet hoe het met het jongetje afloopt... Nou, we weten hoe het met klokkenluiders... wat voor wetgeving we ook hebben... op het jonge het afloopt. Dus je, je moet toch proberen uit lijfsbehoud... en dat vind ik niet verwerpelijk, in tegendeel... uit lijfsbehoud, ja, je eigen veiligheid. Maar, en ik denk dat dat een verklaring is. Voor maar nu het. is het dus uiteindelijk via de pers aan het, aan het rollen gebracht... Ja. En, en niet uh, via haar eigen bestuurlijke apparaat. Nee, dat is jammer. vind ik jammer, want, want uh, de, de media hebben natuurlijk... een hele goede uh, sanerende functie vaak, maar... Als je het vierde. Dat vind ik wel een goed begrip, een sanerende ja. functie. Soms, ja. maar je weet niet wat het bericht uit gaat halen. Als je de, naar de zaak van Marieke Peters kijkt... dan, dan is een, een, een detail in het verhaal is een eigen leven gaan leiden. Dus het is wel een beetje uh, va spelen als je denkt... Van, nou, ik gooi het naar buiten en dan zien we wel dat probleem opgelost ik, ik zou pleiten voor de koninklijke route, zoals ik dat altijd noem. En dat begint altijd met feiten... En niet met interpretatie van feiten. Uh, dus, dus schiet dan maar iedere organisatie feiten verzamelen. Dan moet je toch medestanders. Ik uh, vind een mooie uitspraak van Mao Tse-Tung. Die heeft ooit gezegd: geef me één dorp en ik verover heel China. Dus je moet je eigen supportgroepjesysteem uh, uh, bouwen. En dan naar nou, de leiding. En als die leiding uh, zelf uh, wat, wat, wat, wat uh, divers is. en wat weinig samenhang vertoont. Mm -hmm. dan is er een personeelsraad of ondernemersraad. Doe uh, de Witte Tornado uh, noemde u net al. U was uh, tot voor kort zelf uh, topman he, van de grote uitgeverij. Had u ook een bijnaam? Uh, ik heb ooit wel eens wat bijnamen gehad. Uh, van de laatste veertien jaar ken ik ze niet, maar ze zijn er ongetwijfeld. Ja, Hebben ik... jullie niet gebeld of zo? <laughs> <laughs> Welke dan wel eens gehad? Ik, ik, ik meen dat ik uh, vele jaren geleden bijna Khomeini had. Khomeini? Ja. <laughs> nou, dat, dat... Dat is ook niet zo... Uh, dat is ook niet nee, lekker. Nee, nee, nee, nee. Maar v het, het, het, het, het, het vertelt je iets. Dat bedoel ik toch met dat je daar ook naar moet luisteren. Dat werd tegen u gezegd. Hè? Ze noemen je in de kantine, noemen nee, ze Khomeini. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ja, de, hoe de, kwam daarvoor, je daar achter? Uh, omdat iemand dus zei van, uh, we hebben het wel eens over jou zo over Khomeini. Nou, dat is wel een signaal toch? Jawel, jawel. Ja, nee, nee, nee, oh, tuurlijk, ja daar wil ik en, het en, onthouden. En toen, onthouden. Ja, nou ja, dat zou ik ook onthouden zeg. Ja. Maar, maar, en toen, wat heeft u daarmee gedaan? Uh, dat je probeert uh, na te denken over uh, wat, wat de boodschap van dat beeld is. Want je kunt ook de witte tornado op allerlei manieren uitleggen. Mm -hmm. uh, u zei net, uh, het, het ruimt wel op. Nou, het, het was toch een, uh, een, een, een dus, wasmiddel, de witte tornado. De witte tornado, dit was tornado goed, was, was, dat was goed, Dat was zo, zo, zo, lekker kan Het was zo'n noemen, noemen, maar dat ging door zijn huiskamer ja, ja. in zo'n commercial. Hè. Ja. Uh, maar het kan ook de... De, de, de connotatie hebben, de, de bijsmaak mm -hmm. van... Uh, ja, wel, ze gaat de roeie ruiten, maar de scherven liggen hier. Dus het is me net wat in een beeld. Een beeld is altijd, een, een, een, ik zou bijna zeggen, een spotprint. En wat is dan net de boodschap? En ik denk dat die, om toch eerlijk te zijn... Uh, over die, uh, die, naam die, ik, die bijnaam die ik dan over mezelf begreep... Ja. Uh, ik mag graag uh, bestuurlijk zo nu en dan even de kaarten uh, aan de borst houden. Dan zie je aan mij niet uh, waar ik uh, op dat moment mee bezig ben. Ik, ik heb hem nooit zien kaarten hoor. Maar je begrijpt het wel. Maar, ja. Nee, hij, hij stond op iets anders toch bekend. Comijn uh, was toch gewoon een, een hardliner die werkelijk het, de, de godsdienst in ieder geval uh, ge of misbruikte. om echt werkelijk de meest uh, harde stellingen. Ja. Uh, uiteindelijk richting de buitenwereld. Ja. ja. ja. Ja. Nou, dat is toch iets anders dan ja, de kaart ja, op de, de borst mij nooit, uh, Oh, dat is het goed. Nou, dan komt u er nu achter. Maar waren er dan uh, mensen binnen het bedrijf, die uitgeverij... die, die ge uw gezag uh, onvoldoende erkenden? Nee, uh, overigens voor de goede orde. Ik heb het over een uh, werking die ik meer dan 21 jaar geleden uh, vervulde. Ja. Uh, en de laatste 21 jaar heb ik toch in een tamelijk... Uh, uh, hoe moet ik het zeggen... <laughs> Uh, lastig bedrijf gewerkt. Uh, de mensen aan wie ik leiding gaf, onder andere waren. Nou ja, uh, International, Johan Derksen, uh, Joop de van de Tijn. Uh, Cisco ja, dat... Dresselhuis. noem ze op. Uh, die uh, laatste. Uh, directeuren. Uh... Dus ik denk dat ik van mijn uh, bijnaam in mijn vorige werking. wel iets geleerd ah. heb. Ah, ah, en ja. dat is natuurlijk, ja. daar moet je ook aan denken. Uh, je verandert niet zo snel, het gaat voor ons allemaal, je verandert niet zo snel uit jezelf. Uh, er is ook allerlei psychologisch onderzoek voor. Wij hebben uh, invloeden van buiten nodig. Uh, dus als die uh, in dit geval die mevrouw uh, had geweten... Ja. en uh, ze wist het ongetwijfeld, want het kan ook opgevat worden... als een geuze, uh, naam, dat ze de bijna van de Witte Tornado had... Ja. had ze toch even de moeite moeten nemen van... en, en wat vertelt dat over mijn beperkte repertoire... of uitgebreide repertoire wat ik als leidinggevende tot mijn beschikking heb? Ja, maar ik heb, ik heb de indruk ook als ik dat fragment hoor... dat zij aan uh, enige vorm van... Uh, inzicht nog helemaal niet toe is? Nee, nou, dat is heel ernstig als je dat van een leidinggevende moet zeggen. Er is een aardig onderzoek, dat heeft onderzocht... Uh, zeg maar in een periode van een jaar of tien... de Universiteit van Tilburg. Uh, wat de reden was waarom leidinggevenden... binnen een jaar uit hun functie werden gezet. Directeur, met name. En dan staat in het onderzoeksrapport een mooie uh, zin... omdat er een vakkennis ontbreekt, er niet aan, enzovoort, enzovoort. Maar dat is dan, de reden is dan... Een gebrek aan contextuele intelligentie. Contextuele, is dat niet. sociale intelligentie? Dat je niet in de gaten hebt hoe wat ja, wat de omgeving. Want je bent er voor die anderen. Je bent er niet voor jezelf. Nou, dan kunnen we ons allemaal aantrekken, denk ik. Hè? In allerlei <laughs> mogelijke functies. Ja, ja. Hartelijk, uh, hartelijk dank. Pieter de Jong, voormalig directeur van een grote uitgeverij. Het ging dus over leiding geven en angstcultuur. En die bestuurlijke crisis in de gemeente Schiedam was daar voor de aanleiding. Dank u. Het is er niet meer, maar eet- en kookliefhebbers kunnen toch nog een glimp opvangen... van het heel erg beroemde, inmiddels gesloten Spaanse restaurant El Bulli. Althans, dat is wat de Duitse documentairemaker Gerion Witsel beoogt met zijn film... waarin hij een kijkje laat nemen in het gastronomisch laboratorium in Barcelona... waar de koks van El Bulli experimenteert met voedsel onder leiding van chef-kok... en meester van het moleculair koken, Ferran Adria. Over deze documentaire, de hoofdrolspeler en zijn werkwijze, gaan we praten met topkok Robert Kranenborg. Hij is momenteel te zien in het TV-programma Topchef de Twaalf Provincies. Goedemorgen, meneer Kranenborg. Goedemorgen. Uh, heeft u het nog ooit gegeten eigenlijk? Ja, laat pas. In 2004 voor de eerste keer. Zo. En, en hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? En Vier keer ben ik er geweest met heel veel plezier. <laughs> u bent er vier keer geweest? Ja, vier keer. Mag, mag het in de, in de, in de Guinness Book of Records, of niet? Uh, nee, nee, nee, nee, joh. Mijn, uh, mijn goede vriend uh, Julius Jaspers waar ik samen het programma mee presenteer, die is er 30 keer geweest. Echt die hebben hem zo'n beetje gespot toen hij begon. Hoe flikte die dat? Want er waren 2 miljoen aan, aanmeldingen voor, ik geloof, 30.000 plaatsen. Ja, maar daar ligt een vriendschap tussen. Dus en dan heb je een andere ingang om een tafel te reserveren. Ja. Uh, nog altijd dat je gezegd wordt wanneer je binnen mag. Maar er wordt ook een hele strakke uh, guest uh, relation uh, bijgehouden. Dus uh, ik, ik weet van gasten van mij die daar het liefste uh, één of twee keer per jaar naartoe gingen... die op een gegeven moment ook een mailtje kregen van... ja, meneer, u bent nou al zes keer geweest. We laten nu de tafel is over aan iemand die nog nooit geweest is. Dus ook dat werd netjes bijgehouden. Dat is wel heel goed. Maar lekker gegeten daar. Ik heb daar uh, fantastisch gegeten. Ja, ja verrassend gegeten. Uh, waarbij een, een, een groot aantal dingen heel lekker zijn. Maar waarbij het ook voornamelijk ontdekkingen zijn. Nieuwe combinaties, nieuwe texturen. Um, ja, die zit eigenlijk in een soort van... Ja, het is een soort, een soort van les, een soort van, van ja, meegaan in een flow in zijn denkwijze. En, en op een gegeven moment, als je je erin verdiept... En je kunt, uh, dan kun je op een gegeven moment na een flink aantal... want je krijgt heel veel kleine gerechtjes... Uh, kun je een beetje inschatten wat voor een smaak er weer gaat komen. Maar het, ik, ik, ik zie het altijd zo dat de spaak helemaal niks meer te maken heeft met de, de vorm van het eten. Klopt dat? Dat is helemaal losgekoppeld. Ja, dat is losgekoppeld. En daar kun je eigenlijk mee op het verkeerde been gezet worden. Je moet wel. Een, wat, wat grote moeite is voor gasten in dat soort restaurants, is voorstellingsvermogen. Dus verbeeldingskracht. Waarbij je, Ja, een van zijn allereerste. Aller en dat heb ik uit zijn boeken gehoord. Ik heb dat zelf nooit gegeten daar. Waarbij een, een, een spaghetti carbonara uh, op een totaal andere manier gebracht wordt. Waarvan, waarvan Waar de bouillon gebruikt werd, die de smaak had. En uh, die uh, in vaste vorm, gegeleerd, uh, in reepjes gesneden werd. En waarbij de kaas als een soort schuim geserveerd werd. Ja, en spekjes dat? als hele kleine droge kristalletjes. Ja. Maar ja, als je, dat, is een leuk als je dat gerecht ja. kent ja. en je wilt verrast worden, je weet waar je naartoe gaat, dan moet je wel een beetje op inleven. En dan is het wel heel erg. En, en je krijgt het gevoel dat het ook mogelijk was dat je in de vorm van een aardbei een, een race had te eten of zo. Ja, dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar uh, ja, op, op het moment dat je een pizza margarita voorgeschoteld krijgt, en met, met een glimlach, hè, daar, zit, daar zit ook wel een beetje humor in. Nou, dan weet je, uh, groen basilicum, uh, rood tomaat, uh, wit, uh, de mozzarella, eigenlijk uh, de vlag van Italië. Je krijgt dan uh, de basilicum in de vorm van een sorbet. Uh, koud en uh, de tomaten in poedervorm. Maar wel fantastische tomatensmaak. En je krijgt de mozzarella in een glaasje als een drankje. Ja, mij heb je daarmee. Ik vind het ontzettend leuk om Waar dat te maken. Waar die documentaire over gaat, en dat is uh, verbazingwekkend... over het ont ontwikkelen van al die dingen. En ja. Ze zijn eindeloos. Ze, zijn, ze waren ook zes maanden per jaar dicht om ja. nieuwe de, uh, zaken te onderzoeken. Ja. Het eerste wat ik mij afvroeg, en u heeft het hem vastgevraagd als je zo'n gigantische uh, uh, brigade hebt die daar aan het werk is. Want je weet niet wat je ziet volgens mij. Waar permanent 30, 40 man alleen aan het experimenteren. <tiek> en je bent een half jaar dicht. Hoe verdien je daar nog één euro aan? Ja, dat denk ik niet dat dat de opzet is geweest daar. Dus de, de opzet is geweest om, om, om jezelf te ontdekken... en uiteindelijk gerechten en methodes... en, en, en, en ja, zo diep op ieder product in te gaan... Vanwege wat betreft de garing, wat betreft de, de presentatie. Nou ja. Maar is zoiets nog commercieel haalbaar te nee. maken dan? Nee. Nee, hij is al failliet gegaan, toch? Ongeveer, nee, nee, aan nee, het restaurant nee, nee, nee, zelf? Nee, dat, toch niet, dat niet. Hij heeft een, hij heeft een, hij een, aan een, een machtig aantal uh, boeken verkocht. Precies die ja. boeken. Maar dat restaurant zelf levert er toch geen geld op? Dat denk ik niet, nee. Dat kan ik niet in kijken. Maar dat denk ik niet. Dus even de documentaire, want dat is de aanleiding uh, voor, voor uw komst. U hebt hem gezien. Ja. De uh, meeste luisteraars hebben hem misschien niet gezien. Uh, kunt u vertellen wat, wat, wat erin gebeurt? Oh. Dat hebben we ook gezien hoor. Maar... Daar, was ik een klein beetje, daar was ik een klein beetje van geschrokken. Want als je de kans krijgt als filmploeg om zo lang mee te draaien. ja, ja dan moet je mensen sturen die echt van de hoed en rand weten. Want daar ga je met je camera bovenop zitten. En hier kreeg ik de indruk dat het toch een filmploeg was. die op een of andere manier helemaal verbaasd alleen maar portretjes heeft gezet. Geregistreerde? Ja, ik mis de bereidingswijze. Ik mis, ik mis van. Uh, ja, ik noem het als vaker, van zaadje tot het carbonaatje Dat had ik willen ja. zien. Mist u ja, ook niet het, u het, het verhaal, eigenlijk? Wat zeg je? Mist u ook niet het verhaal waarom dit op deze manier ontstaan is? Waarom dit ontstaan is? Ja, ja dat is interesse vanuit Ferran Adria zelf. Die, die, die vrijwel autodidact is. En, en, en, en is gaan experimenteren. Maar het gekke is dat het, die documentaire daar niet aan toe komt. Nee, daar komt hij aan toe. Maar dat is ook vervlogen tijden. Daar dat, dat, dat kan je niet meer filmen. Dus ze zijn erin gesprongen toen het al helemaal uh, een rond een, een, een, ja, een geheel was. Nou ja, Alleen hij, ik, vind dat, ik vind dat de, de, de, de, de filmploeg... Ja, ik denk dat er een hoop ontgaan is. Nou ja, ze hadden natuurlijk ik een, een gesprek met hem zich, kunnen voeren. In die, in die, in die, kijk, ze hebben het nu geregistreerd. Je had natuurlijk ook in een documentaire ook een interview kunnen, kunnen doen ja. met die man. En met z'n 800, ik bedoel, je kan op honderd verschillende manieren documenteren. Ja, maar het is een beetje en, en dat moet je laten zien door, door de bewerking van producten. Uh, heeft dat nog eigenlijk met koken te maken, wat hij doet? Oh, zeker. Oh, ja, zeker. De juiste temperatuur voor ieder visje, de juiste temperatuur voor ieder stukje vlees, een onderdeel van bepaalde rassen. Ja, maar ik zag ja. alleen maar rare vliebertjes in plastic zakjes verdwijnen. Ja, maar ja, kijk, dat is, dat is hoe je verwend wil worden. Wat wil je een avond meemaken? Ja. Hè? Een steekfriet, mayonaise? Of uh, wil je eens verrast worden en iets bijzonders meemaken... wat, uh, wat, wat je op een of andere manier beroert? Nee, maar maar steek friet, wel... weet je toch ook nog in een klein zakje te krijgen? Uiteindelijk? Nou, het gaat niet om de kleine zakjes. Het is de traditie daar om, om, om, om kleine hapjes te eten in Spanje. Ja. Dus ik kan me dat wel voorstellen dat je daarvoor gaat. En dat goed, je de enorm de trappas? noodzaak hebt om te delen wat je ontdekt hebt. Komt het en dat we het voor. We koken eerst voor onszelf. Sorry. En dan is het delen. Komt het voor dat die tapascultuur... Ja. Het feit dat het allemaal kleine... Ja. kleine, kleine. Daar K ga ik van uit. Mm. Ja. Kun je zeggen dat die verran uh, Adria... Een, een, een, een, ...echt een kentering teweeg heeft gebracht... ...in de culinaire uh, traditie... Even ...vergelijkbaar met de Marcel Duchamp... ...voor de moderne kunst? Oh ja, heeft, uh, hij heeft heel veel, uh, heel veel teweeggebracht waarin mensen anders zijn gaan denken. Er zijn, de, de, er zijn ook gevaren waarbij jonge mensen zeg maar, 50 jaar kooktraditie overslaan. En vanuit het niets, uh, met een, een bijna wetenschappelijke benadering... Uh, waarbij niet gestudeerd wordt en waarbij ergens de klok hebben horen luiden... proberen dat na te maken. Daar liggen gevaren. En, zijn uh, je zult een hele degelijke ondergrond moeten hebben... en moet weten hoe een stuk vlees zich verhoudt... bij bepaalde temperaturen. En uh, om uiteindelijk dat te kunnen toepassen. Maar heeft de keuken lichter gemaakt. Hij heeft, hij heeft van de keuken... Hij heeft ge... in mijn ogen, in de korte tijd dat ik dat meegemaakt heb... Uh, heeft hij de zo aan denken gezet... Om, uh, om eens na te gaan over uh, hoe een vis smaakt als het de juiste temperatuur krijgt. Om dat te proeven en te voelen in je mond. Texturen, mogelijkheden in verschillende smaken... Die heel duidelijk zijn. Hebt u daar met hem ook wel over gesproken? Nee, zo lang heb ik nooit met hem kunnen praten. Uh -huh. nee. nee, dat is wel een gemis. Maar daarom vind ik het ook fantastisch om die, om die documentaire te zien. Oh, Alleen ja, ik blijf uh -huh. wel met een hele hoop vragen zitten. Ja. In, in Nederland is er één restaurant met twee sterren het uh, dat dat een beetje doet. Zijn er verder nog begin, veel? In het begin. Uh, Moschik heeft dat in het begin heel sterk. Uh, was daar zeer in geïnteresseerd. En, uh, en is, is, is, is passioneel is die daarmee aan de gang gegaan. Maar hij heeft op een gegeven moment ook gezien dat het een beetje een, een karikatuur werd. En heeft ze weggevonden, dat is een rode draad uh, door zijn keuken... die zijn eigen keuken is, die zijn stijl is. En waarbij uh, de gerechtjes heel licht en heel luchtig en heel verrassend zijn. Maar zou dit uh, iets blijvend zijn of is dit... Uh, ja, hebt het weg, maar wel misschien met een soort invloed nog? Ja, onderdelen zullen daar altijd ja. van gebruikt blijven worden. net als dat je niet altijd een snijmachine gebruikt, je gebruikt ook niet altijd een stoomoven. Dus in dat opzicht het is een onderdeel. Zijn het methodes in de keuken die voor het een of voor het ander weer gebruikt gaan worden. We kunnen er niet meer terecht. Ik heb wel begrepen dat de sous-chef, uh, ik, ik geloof 15 kilometer verder, op een restaurant aan het beginnen is. Jij ja, heeft een heel mooi hotel in, oh. uh, in Spanje waar, uh, waar, zijn, waar die gerechten nog steeds uh, geserveerd worden. Dat is de moeite waard. Oké, okay, Nou, we gaan ja. we eerst proberen te bespreken. Nou, dat is makkelijk hoor, laat <laughs> ja? je dat zeggen. Ja. Oké, okay. hartelijk dank. U Gaat hoorde wel. topkok Robert Kranenborg over chefkok Ferran Adria. Naar aanleiding dus van de documentaire El Boe Cooking in Progress. Voor informatie kunt u terecht op onze website ww.nieuwshop.nl en hartelijk dank voor uw kook. Het laat u de bioscoop, hè, die documentaire. Ja. Ja. After midnight searching for you I walk for miles along the highway Well, that's just my way of saying I love you I'm always walking after midnight searching Midnight van Eva Cassidy. Met de overheid de website. Althans, afgelopen nacht vertelde minister Donner... dit op een speciaal belegde persconferentie. De overheid de website zouden zijn gehackt door Iraanse hackers. Van DigiD tot de Belastingdienst. Gebruik het even allemaal niet. Over wat wel en wat niet te doen... en wat ze in Iran willen met onze gegevens... daarover gaan we even praten. Aan de telefoon hebben we ICT-deskundige Dirk Poot. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ging er nou precies mis eigenlijk? Um, nou, de, de, de, de, de elektronische paspoorten zijn een beetje gestolen, nee. dus uh, je weet nou niet of je met de Nederlandse overheid aan het praten bent als je via DigiD of de Belastingdienst inlogt, of dat je met de server van een uh, stel Russische criminelen te maken heeft die net doen alsof ze de, de overheid zijn en jouw DigiD willen hebben bijvoorbeeld. Oké, okay. DigiD, wat kan er dan mee? Ik dacht dat je alleen met creditcardgegevens lollige dingen kon. Ja, nee, DigiD je kan je uh, uitkeringen aanvragen, je kan je, nou. je kinderbijslachtingen... Je kan, je kan behoorlijk de mis te gaan als iemand met jou... En dan ga je ervan uit gaat dat, gaat dat een ambtenaar zo dom is om dat naar Iran over te maken? Nee, toch? Nee, nee, nee. Wij weten nou niet meer of, uh, doordat die certificaten overal kunnen zijn, of je daadwerkelijk met een ambtenaar aan het praten bent, of met iemand die de computer van die ambtenaar heeft nagebouwd. Juist. Dat weten we niet. Er is meteen wel fors ingegrepen, hè, Donner, die uh, uh, gewoon duidelijk maakte, wij stoppen hier uh, voor 100 mee, klaar overheid. Ik denk dat het bedrijf wel eens een deur kan sluiten. Ik denk dat het bedrijf hier inderdaad, uh, dat is uh, over en uit voor de jongens. Maar oh, wat... nou ja, het is natuurlijk ook heel tragisch wat er gebeurd is. Ja. H hadden ze er wat aan kunnen doen? Uh, veel eerder kunnen melden. Dit is op 9 juli gebeurd en ze hebben het uh, zes weken laten dooretteren. In die zes weken zijn er echt, is er heel veel schadepotentieel gebeurd. En dat is het, het allerrechte dat ze er niks over hebben gezegd. Hebben ze de overheid ook niet gewaarschuwd? Uh, ik ik denk het haast niet, want als je ziet hoe de overheid zeg maar, eigenlijk door ons uh, gewaarschuwd is geweest de afgelopen week... en uh, nog steeds veel te lang heeft gewacht. Ik bedoel, maandag was al bekend dat, dat DigiNote er haar certificaat uh, in heeft getrokken. De overheid had maandag al kunnen zeggen, jongens, wij doen het ook. Maar ze hebben nog een week gewacht. Hm. En, en wie is ons? We hebben on wij hebben gewaarschuwd. Wie zijn dat? Nee, ja, maar de, de, de, de, de bevolking, het Twitterpubliek. Het, het, het Twitter Ik bedoel, wij hebben met de Piratenpartij hebben we al een, een stuk erover geschreven. We zijn er al sinds maagdags dinsdag bezig. Van, jongens, uh, wat er nu gebeurt is gevaarlijk voor Iraanse uh, dissidenten. En uh, het brengt onze eigen communicatie met de overheid in gevaar. Is het gewoon een kwestie van een nieuwe uh, provider uh, neerzetten... die dit soort uh, beveiligingstechnieken in huis heeft? Klaar over en uit en uh, business as usual? Nou, op korte zijn ze nu inderdaad uh, nieuwe certificaten aangevragen bij een andere certificaatautoriteit? Uh, en dan uh, hopen dat het goed blijft gaan, maar het systeem aan, uh, in, op zichzelf beugt eigenlijk al niet meer. Je hebt inmiddels 650, mensen die, uh, 650 bedrijven die wij volledig vertrouwen met onze browsers. Ja, dat, dat, dat, dat, dat systeem dat werkt niet meer. Het heeft twintig jaar lang goed gedraaid, maar er moet iets anders gaan komen. Okay. Hartelijk dank. U hoorde, Dirk Poot ging dus over de gehackte overheidssite... waar minister Donner afgelopen nacht in een speciale persconferentie... De, de over, nou ja, zeg maar, zei dat hij daar in ieder geval met dat bedrijf stopte. Meer informatie aan te vinden op onze site www.newshop.nl. Israël is zijn laatste echte vriend in het Midden-Oosten kwijtgeraakt. Turkije. Het land wees gisteren de Israëlische ambassadeur uit... riep de eigen ambassadeur terug... en schoot ook nog alle militaire akkoorden met Israël op. Aanleiding voor dit diplomatieke geweld is een uitgelekt VN-rapport... over de actie van Israël tegen het Turkse actieschip Mavi Marmara... dat vorig jaar op weg was naar Gaza. Daarbij kwamen negen Turkse activisten om het leven. Over het belang van deze actie van Turkije... gaan we praten met twee gasten voor de Turkse kant. Van het verhaal is hier Erik Jan Surgjer. Hij is hoogleraar Turkse talen en culturen van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. En uh, oud Midden-Oosten correspondent Salomon Bouwman is hier om het Israëlische verhaal te vertellen. Ook uh, hartelijk welkom. Ja, hoe zwaar is zo'n maatregel uh, van uh, het, het Turkije, meneer Surgjer? Uh, dat is op zich een, een hele stevige maatregel. En uh, je kunt dus zien dat de Turkse politiek echt. Uh, de politieke top vastbesloten is om hier een zware zaak... of zelfs een rel van te maken. Ja. En dat heeft te, te maken met een, een veranderd idee in Ankara... over uh, wat de prioriteiten van de, van de buitenlandse politiek van Turkije moeten zijn. Want Turkije was toch een van de oudste vrienden van Israël sinds absoluut, 1948? Absoluut, zelfs in 1949 hebben ze, hebben ze Israël officieel erkend. veruit het eerste moslimland dat dat ooit gedaan heeft... En, uh, maar die, die goede relatie, die vriendschap met Israël... is voor Turkije altijd deel geweest uh, van een grotere agenda. Namelijk om Turkije deel van het Westen ja. uit te laten maken. Uh, van Europa, van ja. de NAVO, van het Westen. En, uh, en nu sinds 2007 is die... Prioriteit, die oriëntatie voor de buitenlandse politiek, die is gaan schuiven. Omdat de EU heeft laten weten dat dit allemaal niet zomaar ging... en dat de Turken zich behoorlijk aan moesten passen, wilden ze erbij horen. Nou, niet alleen daardoor. Dat heeft wel meegeholpen. De voortdurende weigering of aarzeling van Europa om Turkije op te nemen... die heeft wel de deur opengezet. Maar het komt ook omdat gewoon nieuwe mensen in, in Turkije aan de macht zijn... en niet langer de oude, uh, westers georiënteerde, seculiere elite... Um, maar gekozen politici die, die echt spreken namens de meerderheid... van, van zeg maar de massa van de mensen in, in het binnenland. En die hebben een ander beeld van waar het met Turkije heen moet. Turkije ja. moet niet langer proberen om dat Westen binnen te komen. Turkije moet gewoon een grootmacht in het Midden-Oosten worden. Ja. Kun je ons waarom... nog even, uh, ja, sorry, uh, even nog uitleggen waarom nu het punt is om boos te worden? Want ze wisten dit al heel lang. Dit, dit is al een tijd geleden gebeurd. Ja. Waarom wacht je op zo'n rapport uh, vele maanden na dato en wordt dan opeens boos? Nou, het heeft te maken met het feit dat de Turkse regering dit heel goed kan gebruiken. Binnenlands en buitenlands. Turkije zoekt naar een nieuwe rol in dat Midden-Oosten. Nou, dat hele Arabische Midden-Oosten is enorm in beweging. En je ziet dus uh, dat Ankara uh, denkt uh, dat het nu van groot belang is... om uh, ja, een, een, een heel goed een wit voetje te halen bij die uh, nieuwe Arabische regimes. Mm -hmm. Ze denken, en dat denk ik ook... Uh, dat uh, over niet al te lange tijd in landen als Egypte, Jordanië, Syrië soenitisch islamitische regimes aan de macht zullen zijn... ...die qua ideologische oriëntatie heel, heel dicht staan bij, bij deze regering in Ankara... Ja. ...en die dus, ja, daar wil Turkije zaken mee doen. Salomon uh, Bouwan, daar uh, zag ik af en toe al helemaal heel begrijp, begrijpend knikken. Ja, te, in hoeverre trekt Israël zich dat dit aan? Nou, heel ernstig. Het is een uh, zware tegenslag voor de Israëlse diplomatie... Israël heeft het sowieso wel moeilijk in het Midden-Oosten... vanwege de grote veranderingen in de Arabische wereld. Dus Israël ziet gewoon zijn strategische diepte in het Midden-Oosten verkleinen. Um, er is een tegenactie van Israël aan de gang. En dat zullen de Turken ook niet uh, dank afnemen. Namelijk he, Israël heeft de betrekkingen met uh, Griekenland erg aangehaald. Ook met andere landen die niet om historische redenen niet op Turkije zijn georiënteerd. Dus Israël zoekt naar een alternatief. Maar desniettemin is het een hele zware slag voor Israël... om meer en meer geïsoleerd te raken in het Midden-Oosten. Um, nou ja, Israël heeft daar geen antwoord op. Uh, Israël had zijn verontschuldigingen moeten aanbieden aan Turkije... voor de dood van die negen Turkse burgers op die boot... die voor de kust van Gaza weliswaar een internationale water werd gekaapt. Dat stond ook in dat rapport, hè? Dat... Ja, want... dat had Israël moeten doen. Ik kan ja. je vertellen, van, er stond een hoofdartikel enige tijd geleden... in Haaretz, dus de belangrijkste mm -hmm. israëlse krant... van, dat moeten we maar doen. Want als we het niet doen, geen verontschuldigen aanbieden... en er staan de Turken op, dan isoleren we onszelf... en geven we Turkije een aanzet... Om de betrekking met Israël te verslechteren. Maar ze doen dat dus niet, he, die excuses. Nee, Israël doet het niet om binnenlandse redenen. Dat is een, nou ja, een heel sterk uh, op zichzelf nationalistisch Israëlisch regime. dat er niet voor voelt het hoofd te buigen voor buitenlandse krachten. Dat heeft te maken met de kwestie met de Palestijnen, et cetera. Dat speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in het Israëlische denken. Misschien vind je het goed dat ik even iets persoonlijks zeg. Nou ja, over. Ik vind, ja, dat mag je wel zeggen, maar ik vind het zo gek. Want dan denk ik, een simpel. Sorry was dus genoeg geweest om deze hele escalatie te voorkomen. Dat ja, maar me dan eventjes, bijna... hè, niet, niet te lang. Uh, het beslist zo dat er al een kentering was in de Turkse ja. politiek ten aanzien van Israël. Er was een clash tussen de Israëlische uh, president Peres... Mm -hmm. en de Turkse uh, premier Erdogan in Davos vorig jaar... waarbij uh, het zo erg was dat... Uh, de Turkse leider wegliep ja. en Peres daar met uh, open mond bleef zitten. Maar ik wil iets uh, persoonlijk zeggen over de betrekkingen tussen Israël en Turkije. Ik ben uh, in 1996 meegeweest met de missie van de Israëlische president Weizman naar Turkije. En toen werden we in de lucht binnengehaald door twee uh, straaljagers van de Turkse luchtmacht... Waarvan de piloten van, ik weet, in de Israël zijn getraind. We landen in Ankara, waar we zijn geweest. Maar de ontvangst was buitengewoon warm. Toen waren de relaties fantastisch. Hele grote militaire contracten werden gesloten. Dus toen was het nog echt een hete relatie. Die je ook moet zien in het kader van de NATO. Israël-Amerika, Turkije, eh, de NATO. En Amerika met de mm -hmm. wapenleverans achteraan. En, en doorgaande, dat wil ik wel even zeggen. De militaire contracten die Israël gesloten heeft met Turkije. Het gaat om grote bedragen. Die gaan door, heb ik begrepen, vanuit de Israëlische kringen vandaag. Meneer ja. Tugger, er wordt in alle media uh, gesuggereerd... en Salomon Barman zegt dat ook een beetje... als er excuses aangeboden was, was het veranderd. Ja. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Nee, dat, dat dat, zegt... dat, dan had je misschien nu even de angel eruit gehaald. Uh, maar uh, kijk, uh, fundamenteel heeft het gewoon te maken met... dat uh, dit laatste decennium in Turkije een heel andere... Uh, elite aan de macht is gekomen. En uh, voor die, de, de, de vriendschap met Israël was altijd een project van een minderheid. Gesteund door het leger, gesteund door de seculiere burgerlijke bovenklasse. En die heeft in Turkije de macht verloren. En daarom he, de prioriteiten zijn verschoven. En wat je in Davos vorig jaar zag, is dat Turkije dus niet alleen maar... laten we zeggen, om rationeel politieke redenen aansluiting zoekt bij de Arabische landen... Maar dat er ook een emotionele onderstroom in zit. Die Turkse politieke leiders die voelen zich betrokken. Die voelen zich verwant met Hamas, met de moslimbroeders. En die staan dus ook heel anders in dat israëlisch palestijns conflict. Salomon Baban, dit moeten de Israëli's dan toch aan hebben zien komen? Ja, ze hebben het wel zien aankomen. Maar zoals ik al zei, van de, de, de, de Israëlische verontschuldigingen bleven uit... om interne Israëlische redenen. Maar Israël wist dat de, bes, de betrekkingen met Turkije op, op springen stonden. Dat wist men. En ik denk dat Netanjahu, de Israëlische premier en zijn raadgevers... hebben gedacht van, nou ja, het maakt niks uit. Als we nu verontschuldiging aanbieden, dan komt er wel een ander incident. En het gaat natuurlijk over de Palestijnse kwestie. En wat gaat er nu gebeuren? Want als in Turkije zegt, we hebben plan B... dat de premier van de Turkije een bezoek gaat brengen aan Gaza... Aan Hamas. Dat zit er komt kennelijk aan te komen. Komt iedereen erin? Nou, dat, <laughs> ik kan me niet voorstellen dat Israël uh, een boot of een vliegtuig... dat naar Turkije <laughs> naar Gaza gaat, torpedeert of uh, entert. Dat lijkt dus uitgesloten. Maar als dat gebeurt, dan is een heel sterk Turks signaal... voor de Palestijnse kwestie. En er komt nog eentje bij. Gaat dat gebeuren, meneer Ja, dat zou heel goed kunnen gebeuren. Uh, Turkije wil nu echt uh, heel zichtbaar die bakens verzetten. En uh, heeft ook wat... Um, goed te maken in zekere zin. In eerste instantie is de Turkse reactie op die Arabische lente... heel aarzelend en onzeker geweest. En Turkije wil dus, he, de Turkse leiders willen daar... als het ware een inhaalslag maken en laten zien... dat zij dus uh, vanaf het eerste uur zeg maar, aan de kant van de Arabische bevolkingen staan. Dus dat, dat is heel wel denkbaar, ja, dat zoiets gaat gebeuren. Nou, daar ben je dan mooi klaar mee uh, in Israël, meneer nou, ik Klaar niet. Maar het wordt natuurlijk een verschrikkelijke, gespannen situatie. Die ook uh, op de Palestijnse toestand uh, een invloed heeft. En over de Palestijnse situatie. Je weet, in september uh, komt een, een, vergadering van Ver een vergadering van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daar wordt gestemd over een Palestijnse staat. En Turkije is absoluut van plan die Palestijnse kwestie te sturen. Dus Turkije gaat nu zijn invloed aanwenden in het Midden-Oosten en elders... om die Palestijnse zaak in de Verenigde Naties te ondersteunen. Dat is voor Israël ook een minpunt. In het algemeen kan je zeggen van wat er zich nu afspeelt... dat de Israëlische strategische diplomatieke en politieke situatie heel erg moeilijk wordt. Nou ja, ze Israël... blijven alleen over. Ze houden er niemand meer over. Ze nou, Israël houdt zichzelf over. Ja. En Israël houdt de Verenigde Staten over. Dat nog maar Historische paradox: regio. Duitsland over en de Europese Unie. Maar Turkije betaalt ook een prijs. Hoor. Dat is natuurlijk. Hè, de Turkije betaalt voor deze politiek ook een prijs. En dat is natuurlijk uh, een, een heel sterk verminderd prestige en vertrouwen in de Europese en uh, Amerikaanse hoofdsteden. En dat is ook merkbaar. De, Ga, gaat er hier nog iemand inbinden of niet? Uh, niet op korte termijn, nee. denk ik, nee. Hè? Want dit uh, niet in, laten we zeggen niet inbinden, deze zaak flink uh, uitspelen. Dat is denk ik voor beide. Uh, regeringen op dit moment, en zeker voor de Turkse, is dat gewoon uh, aantrekkelijk uh, voor, de, voor het binnenlands publiek en, en in het Turkse geval ook nog voor de buitenlanders. Maar meneer Tsurge, ze dus, uh, zullen dat in Ankara toch niet even uh, op een achternaamiddag bedacht hebben. Dit is nee, er gewoon een strategische zet waar al behoorlijk lang over nagedacht ja. is en waar gewoon gezegd is, oké okay, jongens, dit, deze weg brengt ons niks, we gaan een andere koers. Ja, die, die koers is eigenlijk vanaf 2007 omgelegd. Dus de laatste vier jaar kun je zien ja. dat Turkije echt een, een breuk heeft aangebracht... In zijn, in, in zijn buitenlandse politiek. Dat is heel fundamenteel. Maar het heeft het Westen wel en Europa lang gekost om dat in de gaten te krijgen. En ik denk dat dat nog steeds eigenlijk niet helemaal gezien wordt. Ja. Um, er is toch een soort geruststellend gevoel van... nou, eigenlijk fundamenteel blijft Turkije toch... een westers georiënteerd NATO-land en zo. Nou, uh, ja, maar maar denk... ook nog een ander signaal. Uh, luister, ze moeten wel doen wat wij zeggen... want anders horen ze er helemaal niet bij bij het westen. En ze hebben zich maar aan te passen... en dat mensenrechtenverhaal uh, te nee, slikken... Nee. Ja, wat, wat, wat veel meer gebeurt nu is dat uh, met name Washington... niet langer het vertrouwen heeft dat Turkije een betrouwbare bondgenoot is. Dat komt overigens niet alleen hierdoor... maar dat komt ook door de, uh, door de nadrukkelijke toenadering van Turkije tot Iran. En Turkije heeft een... Uh, heeft er tegengehouden dat er uh, strenge sancties. Of tegen proberen te houden dat er strenge sancties tegen Iran kwamen. Ja. Dus ook daardoor heeft Washington veel vertrouwen in, in Turkije verloren. Okay. Zou Zou nu, ja, precies, wat nu in Israël? Ja, Israël moet een beetje de handen omhoog. Want het, het is een hele moeilijke situatie. Israël is geïsoleerd, meer en meer in het Midden-Oosten. Um, en moet dus uh, vertrouwen op de steun uit de westelijke wereld, de Verenigde Staten, Europa... maar Israël gaat hele moeilijke tijden tegemoet. En ik probeer het al te zeggen... Van in september komt dus die uh, algemene vergadering van de Verenigde Naties... met enorme steun voor een Palestijnse staat. Dan kan je erop breken dat hele grote Palestijnse demonstraties komen... Naar een analogie met wat er in Egypte is gebeurd op het Trageerplein... ...honderdduizend of tienduizend Palestijnen gaan de straat op... ...gaan uh, protesteren bij Israëlische nederzettingen. De Israëlische regering die gaat nu uh, een soort wapens uitdelen... ...aan de, de kolonisten in bezet gebied. Het uh, um, is op zichzelf al een uh, hele moeilijke situatie om dat te doen. Um, en dan moet het Israëlische leger optreden. En als het niet doet, dan uh, gaan de Palestijnen volledig met de winst vandoor. En als Israël het wel doet en er vallen veel Palestijnse slachtoffers... dan krijg je daar een hele ernstige situatie... waarbij Turkije nog scherper zijn politiek, politiek tegen Israël zal aanscherpen. Dus ik denk wat er nu gebeurt tussen Israël en Turkije... kan je echt wel zeggen dat is een dramatische slag... voor de Israëlische positie in de wereld. Hartelijk uh, dank uh, Salomon Bouwman en ook Erik-Jan Seurje. Het ging dus over de bevroren relatie tussen Turkije en Israël. Meer informatie op onze website nieuwshow.nl. Voor het eerst sinds 1897 is de Wolf weer in Nederland gesignaleerd. Verschillende mensen hebben het hier vorige week gefotografeerd in de omgeving van het Gelderse Duiven. Maar de deskundigen zijn er nog niet helemaal over eens. Of het wel inderdaad een Wolf is. Goed, 95% zegt van wel. Dat heeft in ieder geval een woordvoerster van de stichting ARK Natuurontwikkeling, of is het Ark Natuurontwikkeling. Gisteren gezegd. Het was al bekend dat er in Duitsland dicht bij de Nederlandse grens enkele roedels wolven leven. En die hele grensstreek van Vaas tot halverwege Drenthe is in potentie geschikt als leefgebied. Over de terugkeer van het grote roofdier gaan we praten met ecoloog en bioloog Roland Vermeulen. Hij heeft onder andere de website nederland.nl opgezet. Goedemorgen. Goedemorgen. Wolven in Nederland, dat bestaat sinds drie dagen. Nee hoor, de website die bestaat al een aantal jaar. We zijn een aantal jaar geleden we hebben eigenlijk gezien dat. In onze omringende landen, Frankrijk, Duitsland, dat de wolf uh, aan het oprukken was, uh, steeds dichter bij Nederland kwam. Uh, toen zijn we ons gaan verdiepen in hoe dat in die landen gaat, wat daar gebeurt. En toen hebben we eigenlijk ook gezien dat de kans vrij groot is dat de wolf op een gegeven moment in, uh, in Nederland een keer zou gaan opduiken. En, en had... de vlag ging uit bij jullie toen hij uiteindelijk gesignaleerd was? Nou ja, de vlag uh, uh, gaat bijna uit. Uh, de kans is groot dat het om een wolf gaat, maar helemaal zeker is het nog niet. Er is inderdaad afgelopen weekend uh, bij duiven een dier waargenomen wat uh, heel erg sterk op een wolf lijkt. Er zijn een aantal omstanders van die er foto's van genomen hebben. Die ja. hebben wij gezien. Die hebben ook doorgestuurd naar uh, experts in het buitenland. En die zeggen het is een wolf. Maar luister eens, die wolf heeft helemaal niet zo'n goede naam. Hè? Hoef maar even aan uh, de wolf en de zeven geitjes. Een uh, rood kapje. Rood kapje. En, en de mensen denken, hoe eng een wolf? Die willen we niet. Oh, toch? Nou, er zijn inderdaad mensen die zijn uh, huiverig voor de, voor de wolf, dat klopt. En is dat niet terecht dan? Nee, een wolf is een, een heel schuil dier. We hebben hem in Europa eeuwenlang bejaagd. En dat is een dier wat normaal gesproken mensen echt uit de weg gaat. Het is dus al heel bijzonder dat het dier hier uh, bij duiven waargenomen is. Uh, moeten wij er bang voor zijn? Nee. Je moet maar wat gaat luk... hij eten? Nou, Dat is de volgende vraag. Zijn prooidieren bestaan voornamelijk uit wilde dieren, uh, reeën, wildzwijnen, edelhetten. Uh, en dat kan zo dat hij af en toe een keer een schaap pakt. Nou, daar moeten we dus in Nederland nu gaan uh, op inspelen. Uh, hoe gaan we onze schapen beschermen? En er zijn hele goede mogelijkheden voor. Schik eruit dus, dieren s'nachts op stal zetten. Ja. Uh, maar er zijn nou, wel maar voor die ene wolf? Nou, voor die ene wolf hoeven we ons nu nog niet zo zorgen te maken... Maar uh, op termijn uh, is de kans dus aanwezig dat er meer wolven in ons land gaan komen. En daar moeten we hier wel in Nederland over na gaan denken. Wil men dat uh, in de natuurbeschermingsgingen? In de uit? natuurbescherming, uh, de wolf is het grote roofdier. Het maakt de natuur completer, maar ook gezonder. Maar daarnaast speelt er een, een ander stuk, een, een ander verhaal een rol. De wolf is gewoon een internationaal beschermde diersoort. Ja. Uh, vanaf 1982, conventie van Bergen, en een aantal verdragen die daarop volgen. Uiteindelijk is dat in alle Europese landelijke wetgeving doorgevoerd. En dat betekent dat de wolf, nu die in Nederland verschijnt, ook in Nederland een beschermde diersoort is. Dus, dus, het... dus hij gaat maar lekker schapen eten, dat mag Nee, nee dat is niet de bedoeling uiteraard. Uh, nou, waarom eigenlijk niet? Je kan toch een paar, paar schaapjes... Uh, nou, ja. ja. Missen we toch niet, of wel? Ik denk dat de boer die, uh, zal er wel anders over denken. Ja, wel, die boer wel, maar die wordt schadeloos gesteld. En dat regelen we toch? Daar hebben we in Nederland inderdaad een, een faunafonds voor. Die uh, stelt uh, boeren inderdaad uh, schadeloos. Uh, maar op termijn, uh, ja, zo'n faunafonds die blijft ook niet even uitkeren. Dus dat betekent dat een faunafonds op een gegeven moment zegt... Ja, boer, je moet wel maatregelen nemen. En dan zegt de boer, ja, dat kost mij geld. Uh, dus dat zijn dingen waar we uh, over na moeten ja, denken. We moeten gewoon tegen die wolf zeggen dat hij even zwijnen moet nemen... en, en herten die toch te veel zijn. He? Nou ja, of ze veel verstand... zijn is een, is een andere discussie. Het grootste deel de van het jaar concentreert hij zich inderdaad op die wilde soorten. Maar goed, even iets anders. Hij is in 1897 verdwenen uit ons land. Wa waarom is hij toen verdwenen? Uh, de, de wolf is altijd als een pestsoort, als een schadesoort gezien... Ja. Uh, hij is jarenlang bejaagd. Een nou, lage aaibaarheidsfactor, een wolf. Ja, nou ja, je noemt de sprookjes al. Hij heeft inderdaad geen, geen prettig imago. Uh, 1897 verdwenen, maar daarvoor was hij natuurlijk al even lang op zijn retour. Uh, als je kijkt naar de geschiedenis in Nederland, middeleeuwen en dergelijke... dan was op uh, zeg maar de grote steden, daarna was het armoedtroef. Een boer die had misschien een paar uh, koeien of misschien een paar schapen geiten. Ja. En als hij één dier verloor, dan verloor hij een gigantisch kapitaal. Nou, dan moet je je voorstellen, als er dus ergens een paar wolven zijn... Ja, die boer die gaat er niet blij mee zijn. Uh, die wil dat dier weg hebben. En er waren toen de tijd ook behoorlijke premies om wolven te jagen. Oké, okay, en toen zijn ze allemaal afgeknald eigenlijk. Ja, met de tijd zijn ze langzaam uit Nederland verdwenen. Ja. Ze hebben in Duitsland hebben ze een paar van die beesten een zendertje opgegeven... en kunnen op die manier zien wat er ongeveer gebeurt. Hè? Klopt. En wat, wat zien ze dan eigenlijk... Ja, ze hebben een aantal dieren in een zender omgehangen. Uh, en het interessante is eigenlijk wat er gebeurt met de jonge dieren die uh, nog volwassen moeten worden. En die gaan op een gegeven moment het ouderlijk territorium verlaten. En die gaan op zwerftocht op zoek naar een nieuw hoedel of een nieuw plek, een nieuw territorium. En ja soms is dat dichtbij, maar we hebben ook al zwerfgevallen gehad van uh, ja, meer dan duizend kilometer in een paar maanden tijd. Ja. Uh, de en wat, en wat... wat moet zo'n wolf dan in zijn eentje? Nou, die gaat in zijn eentje op zoek naar een nieuwe leefplek. Dus uh, een plek waar hij zich prettig voelt, waar hij voldoende voedsel vindt. En het liefst natuurlijk ook waar hij een leuke partner kan tegenkomen. Maar, maar, maar deze, dit, is een, dit is een lonely wolf, toch? Deze. Zeer waarschijnlijk gaat het hier inderdaad om zo'n zwerver. Zo'n ja. zo wolf die op zoek is naar een eigen plek. En dat is opvallend in dat de plek waar die is waargenomen. Als je kijkt uh, in het landschap, dan zit dat eigenlijk in een soort van fuik. Je hebt aan de ene kant de rivier, uh, de Rijn. Die splits ja. op een gegeven moment in de IJssel. Je hebt de snelweg daar lopen. En waarschijnlijk heeft hij... De rivier gevolgd. En is hij op een gegeven moment in die hoek in Nederland terechtgekomen. En is die op die manier ja heeft zich eigenlijk klem gelopen tegen duiven aan. Dus het is maar uh, absoluut uitgesloten dat hij daar een leuke partner tegenkomt. Ja, uh, als je Moet in de u... omgeving gaat kijken. Dan uh, nou ja, kilometer of vijf verderop ligt de Velen, En kilometer of tien, dertien verderop naar het oosten liggen ook bosgebieden. Uh, Uiteindelijk zal hij doorzwerven. Kan hij inderdaad daar in de buurt terechtkomen? Maar voor hetzelfde geld zwerft hij door naar Drenthe of Limburg. Of trekt hij terug in Duitsland? Heen? Dat is nog maar de vraag. Ja, maar, ja, maar de... hoe laat hij de rest weten dat het hier een lollige boel is? Nou ja, dat, dat laat hij op een gegeven moment weten. Als hij zegt: van Nou, dit vind ik een goede plek. Hier ga ik wachten op een partner. Of kom ik een partner. Is dat echt tegen, wachten dan? Dat is, dan is, gaat hij echt wachten. Dat hebben we in Duitsland op meerdere plekken gezien. En hoe lang kan hij wachten? Dat kan, een, kan jaren duren zelfs. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon ergens een andere wol tegenkomen En dan met z'n tweeën een plek. En, en hoe groot wordt zo'n roedel dan? Zo'n roedel, dat wordt ja, drie tot acht dieren. Okay. Het zijn eigenlijk een oude paar, jongen van het huidige jaar en jongen van het vorige jaar. En als die jongen volwassen worden, ja, dan wordt het eigenlijk uit het roedel gestoten. Dan moeten ze op zoek naar eigen plek. Maar dan maken ze ook ruimte voor nieuwe jongen het jaar erop. Het is een oerhond eigenlijk, hè, een wolf. Ja, onze honden die stammen van de wolf af, dat klopt. Ja, we ja, hebben... Ja, terwijl je dat je soms bijna niet voor kan stellen als je zo'n Pekineesje ziet of zo bijvoorbeeld. Hè? <laughs> dat, uh, nou, ze ja, komen ja, met... er toch niet allemaal vandaan neem ik aan. Of wel? Al onze hondenrassen die komen oorspronkelijk uit, een, uit de wolf. Maar die Gemak. hebben we op zulke ja, verschillende eigenschappen geselecteerd. Uh, dat je inderdaad hele grote verschillen in uiterlijk hebt gekregen. Ja, is er is wel heel veel fouten gaan uit uh, totdat het een tackle werd, <lacht> toch? Uh, nou, fouten zijn, zijn worden. Ja, Wij ja, hebben ja, zo'n nee, gebruiksgemak ik het. geselecteerd. En een tackle heeft ook zijn nut gehad in het verleden. Uh, het is een, een rankeslank hondje ja. wat, uh, wat gewoon inderdaad goed in, in holen kan kruipen en dergelijke. En daardoor in, de, in het verleden ook voor de jacht heel ik, nuttig was. Kent u de, de, de, het lied De Dode Rit van Dr. Anders P? Ja, maar die ken ik. Eén voor één gaan de kinderen van de wagen. Ja. Ze lopen op vier poten en ze kijken... Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwadaarder bovendien. Geweldig, hè? Ja. Ik had nog wel eigenlijk een, een, ja, een korte oproep. Uh, we zijn nog op zoek naar meer foto's van mensen die dieren hebben waargenomen. Want uh, u gaf in het begin al aan uh, 95% kans dat het om een wolf gaat... Uh, wij willen natuurlijk waar moeten de foto's naartoe? Dat kan naar info.wolveninederland.nl. Okay. En eventueel ook als het via jullie de binnenkomt, kunnen ze precies ze doorsturen. En het adres is te vinden op onze site okay. www.nieuwshow.nl Hartelijk dank, Roland Vermeulen. Samen thuis, samen trots. Het was eigenlijk gewoon een soort martelkampen. Ze proberen je echt helemaal gek te maken. En als je eruit ja, dan ben je gewoon jezelf niet met. De terroristenafdeling in Vught. Speciaal opgericht na de aanslagen van 11 september. om te voorkomen dat moslimgevangenen anderen zouden recruteren.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 Mooie fragmenten uit het verleden. En wie houdt de toren van Pisa in balans? Sophie Hilbrand, Filimon Wesseling, Gerard Cox, Katharine Keil, Jamai Lohman... en Fatima Moreira de Melo gaan de strijd aan. Kijk vanavond om half negen naar de tros op Nederland 1. Kredietcrisis, schuldencrisis, duizenden meningen. Hoe ga je daar als belegger mee om? Mijn naam is Mark Glazener, fondsmanager bij Robeco. Wij hebben geleerd in dit soort tijden het hoofd koel cool te houden...